To my satisfaction Maybe you were more than just a friend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 In Maastricht willen duizenden mensen afscheid nemen van burgemeester Leers. Sinds vanmiddag vier uur kunnen ze hem de hand schudden. Door de grote drukte staan sommigen al uren in de rij. Rond deze tijd zou op de Grote Markt een zogenoemd volksadieu beginnen. Met onder andere André Rieu. Eerder vandaag hield Leers op een bijeenkomst met genodigde een afscheidsreden. Waarbij hij onder meer pleitte voor een gekozen burgemeester. Onder de aanwezigen waren Hans Wiegel en de CDA-ministers Hiesbally en Eurlings. Leers moet van de gemeenteraad vertrekken omdat hij de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt bij de aankoop van een vakantievila in Bulgarije. In Almere houden de ambtenaren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag een werkonderbreking. De bonden hebben op die dag voor Almere gekozen omdat dan alle ogen op de stad zijn gericht vanwege deelname van de PVV. Gemeente- en provincieambtenaren voeren al weken acties voor een betere CAO. Ze eisen behoud van koopkracht, maar de gemeente en provincie zeggen dat ze daardoor de bezuinigingen geen geld voor hebben. De Russische premier Poetin heeft gezegd dat het falen van de Russische Olympische ploeg niet zonder gevolgen zal blijven. Volgens hem zal er een scherpe analyse worden gemaakt. De prestaties van Rusland op de Spelen in Vancouver vallen zwaar tegen. Rusland staat in het medailleklassement tiende met drie gouden medailles. Het oosten van Amerika gaat opnieuw gebukt onder bar winterweer. In een gebied van West Virginia tot New England is ruim een halve meter sneeuw gevallen. De buien gaan gepaard met zware windstoten. Veel wegen zijn onbegaanbaar, scholen zijn gesloten en 700.000 huishoudens zitten zonder stroom. Ook het vliegverkeer van en naar New York heeft veel last van de sneeuw. Het weer. Vanavond en vannacht in het noorden enkele buien. Aan de kust staat een stevige wind. De temperatuur daalt naar 5 graden. Overdag bewolkt een regen en het wordt morgen een graad of 8. Dit was het NO. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 DFM in 2010 al 20 jaar live. DFM met. met nu vrijdagavond live. It's amazing how you can speak right to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 café in Houten Hoogland. Uh, ik ben Dirk Meij. Voor de vele met mij op zaterdag, zo'n drie jaar geleden. Zo'n tijdje geleden voor mij uh, dat ik op de radio ben geweest, jongens. Het uh, is dus eventjes wennen, eventjes, uh, maar ja, je weet het, een beetje improviseren. Ja, vertel waarom je eigenlijk hier zit, waarom wij hier zitten. Nou, laat ik aan jou over. Ja, zal ik het maar vertellen? Nou ja, wij doen normaal techniek op vrijdagavond, bij Vrijdagavond Live. Je hebt het nieuw, hè? Geloof ik ben, uh, ja, eigenlijk nieuw. Ik doe... Op zaterdag van 5 tot 7 doe ik Entertainment for You samen met Roy van Buringen en met Pascal. Hoe heet Entertainment for You? Entertainment for You. Wat heet hij hiervoor? Uh, daarvoor heet het Roy on Air. Oké, okay, ja. Ja, ja, dus Roy ja met Roy van Buringen. En uh, ja, vandaag zou ik dus samen met Roy Haldeman zou ik de techniek doen. Maar er is dus niemand komen opdagen. Dus nu wordt het voor ons een beetje improviseren. Ja, Roy is altijd het mannetje achter de knoppen. Hij staat er altijd maar zegt weinig. Daar ben ik heel goed in. He, je moet ook wat <laughs> meer drinken. He. Roy is altijd iemand als je een vraagt, wil je wat drinken? Ja, ja. Ja, ja, ja, je moet altijd uit hem trekken. <laughs> dus ja, vrijdagavondcafé samen met mij en met, de. hoe heet jij van jouw Nicola, Rudy Nicola. Rudy Nicola. Ja. Okay, dus iedereen even pen en papier. Rudy Nicola. <laughs> Moeilijk hè? Ricola, maar Nicola. Ook okay, een Nicola. Oh, Nicola. Weet je okay. een een naam? <laughs> nee? <laughs> nee, gap. Nee, dus welkom op vrijdagavond café. Het is een beetje anders, wel vanuit Hote Hoogland, maar uh, ja, we gaan een beetje aanvulling geven aan, aan het uh, trajectje hier. Oké. Okay. met Carice van Houten. Ja.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 I oh, won't surrender ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. There's no surrender No There's no surrender No There's no surrender No surrender I was up, I was down We gaan gewoon weer voortaan mij op vrijdag doen Lijkt me een goed idee, toch? Het is al zo vaak veranderd hier. We zouden eerst een, geloof ik, niet politiek, maar hoe je zegt dat... een toeristisch programma hebben gehad. Ja. Dus ja, helaas, ik vond het wel leuk. maar eventjes wat nieuwtjes. Tien jaar geleden. Wat denk jij dat tien jaar geleden is gebeurd? Tien jaar geleden? Wat ik me echt goed kan herinneren... Hoe oud ben je? Ik ben nu 17. 17. Een jaar geleden was je 7. Het EK 2000. Wat heb jij op je computer staan? Wat ik op mijn computer oh, op heb staan. He? Besturingssysteem. Op dit moment? Ja. Vista. Op 17 februari. Oh. Op 17 februari uh, 2000. We ja. Het besturingssysteem Windows 2000 van Microsoft. Microsoft. Jonge, ja, jonge, jonge. Moet maar weten. En hoe groot waren die computers toen? <laughs> of net zo groot als uh, dat kastje wat hier staat. Ik denk het ook, ja. Hey, hebben jullie in Haan ook een beetje politiek, of niet? Ja. Hoe oud zijn jullie? Jij bent... Uh, ja, ik ben 17. 17. Oh, dus je mag nog niet stemmen? Nee. Maar jullie hebben wel een politieke voorkeur, of niet? Uh, nou, niet echt, nee. Ik, ik, uh, ik volg het wel een beetje. Je kan ook op uh, een stemwijzer invullen op internet. Heb ik gedaan. Ik kwam uit op D66. Waarom D66? Dat ik heb geen idee. Partij der intellectuelen. Hè? Ik Dat heb echt de... geen flauw idee. Geen flauw idee. Nee. Nee. ga je jullie zo, zo meteen nog naar het uh, uh, superpolitiek zet nu? Nee? Nee. Misschien wel, ja. Ik zit erover na te denken. Als je gezegd, ik, ik, ik ga ja. in debat... To, althans, ik moet vragen beantwoorden. Ja. Ik, uh, even kijken, wat het wordt het hoop dat het druk wordt, Het is voor jongeren, voor jongeren voor jullie leeftijd. Nou, voor ja, 17, 17, maar oh, je bent 15, heroi. Eigenlijk, jij mag wel helemaal niet meepraten. Mee eigenlijk, <laughs> wat doen jullie vrije tijd? Zijn jullie trouwens eergisteren? Jullie kwamen uit Haarlem. Ja. ja. ja. Zijn jullie eergisteren met de trein geweest of niet? Eergisteren, nee. Weet jullie wat er is gebeurd? Nee. Geen flauw idee. Geen flauw idee. U nee, echt. Wist u dat het de brand in de trein was of niet? In de trein naar Haarlem? Ja, lezen jullie überhaupt wel eens nieuws? Ja, tuurlijk. Weet je maar wel in het is blijkbaar en... niet zo bekend dat ik, het, uh... <laughs> dat ik het moest weten. Ruim 100 treinreizigers zijn woensdagavond gewoon. die moesten de trein uit omdat de trein in de, ja. in, in de fiets stond. Hebben, heb, hebben jullie dat meegekregen? Mee ik heb echt helemaal niet meegekregen. En waar stond het op? Is dat op. Uh telegraaf op... Uh... Ja, maar je mag, reclame mag ik geen reclame maken. Zjoe, ja. jongen. Oké, okay. niks <laughs> okay. van gehoord. Wat, wat, wat zei ik? Uh, niks toch? een. Je, je, je moet, je moet je, je nu kom je een beetje tot een leeftijd dat je een beetje polit, politiek ja. moet oriënteren. Nou ja, ik kom, mag, mag, je mag nu in uh, juni gaan stemmen hè, voor het uh, nationale... Ben je dan 18? Daar ben ik 18, april ja, word ik 18. zo ben je op D66 gekomen. Ik, je kon op internet zo'n stemwijzer ja, invullen. En daar, daar is het uitgekomen. Maar voor de rest heb ik me niet echt verdiept ofzo. Ik ben niet degene die, denk ik, extreem links of extreem rechts gaat stemmen. Omdat ik daar gewoon tegen ben. Ga je wel eens in, in de zomer naar Zandvoort? Op het strand ja, tuurlijk. Ja. Mis je eigenlijk wat op het strand hier? Ehm... Um... Nee, niet echt eigenlijk Je hebt voor alles je hebt Voor oudere mensen heb je strandtenten Voor jongere mensen heb je echt strandtenten Misschien, ja, parkeermogelijkheden Misschien meer, ja Je, je noemt nog ongeveer de hele politie oh, ja. Ik mis wel nog ook wat Oh, wat mis je? Ik mis de wc's <laughs> <laughs> Serieus, als ik op het strand dicht Dan denk moet ik wel eens naar de wc Maar dan uh, zie ik geen wc omheen. Spelen jullie wel spelletjes op de computer? Soms Ja, soms Nauwelijks, eigenlijk Tien jaar geleden toen nou, zet ik nog bijna in een ei. Dus nog je maar vijf. Sims toen de beste uh, verkochte PC-game was. op 4 februari 2000. Speel je wel eens de Sims? Nee. Of, of speel je helemaal ik heb het één keer gezien bij een meisje van, die ik goed ken. <laughs> en die deed hele rare dingen. Oké. Okay. En vind je het wel? hou ja, vast voor je. Oh. Vind je het een leuk spel toen? Niet echt. Want als je nu verschillen ziet tussen nu en toen. Had je eigenlijk niet kunnen denken, vind ik. Het ja, gebeurt eigenlijk ik... steeds meer, hè? Hoe zal het... Je hebt nu bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, de iPhone. Je ziet wat die allemaal kan. Maar hoe zou het dan over tien jaar zijn? Wat zou die dan kunnen? TV of, uh, ik zeg maar, wat snelle internet. Kan je je nog herinneren dat, dat je niet eens een mobiele telefoon had? Weet je dat nog? Nou, ik kan me nog herinneren dat je zo'n telefoon met zijn snoer er, uh, de snoer eraan had. Dat kan ik me eigenlijk ook nog... Uh... Ik weet nog dat ik 16 was. Toen, ja. ik, toen kwam de mobiele telefoon net in, van KPN. Dat was volgens mij de... Nee, ik weet niet meer hoe dit heet. Kan je, je nog herinneren? Of? Ja, nou ja, we hebben thuis nog zo'n oude telefoon liggen. Dit is echt een koelkast, weet je wel. Maar voor de rest... Uh, weinig. Zeven, nee. En je hebt morgen gewoon weer programma? Ja, we hebben morgen gewoon een programma. Maar uh, ja, moet je eigenlijk maar gewoon naar luisteren. Dus maar, van vijf maar, tot maar zeven. We hebben veel Nederlandstalige muziek en we hebben elke week... Ja, gasten, die gaan we bellen. Bijvoorbeeld vorige week, we, vorige week hadden we George Baker. Maar je hebt ook wel eens gehoord dat de gasten jullie bellen. Hé, hey, zit jij erachter? Nee, ik luister nee? naar het programma. Ja we, hebben, ja, we hebben een aantal keren een mysterieuze beller gehad. En we weten nog steeds niet wie erachter zit. Oh, mysterieus. Nee, mysterieus. nee maar jullie hebben toch een aantal vaste gasten die gewoon terugbellen of niet? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ja, Popstar Henry bedoel jij? Nee. Ik, ik luister wel eens en, ja. en dan belt iemand en dan zit... In... Nou, we hebben echt drie keer of zo hebben gehad. een of andere ja, man die, met een beetje Belgisch accent. Die stond dus de... Ik zie jou lachen. Jij weet er weer vanaf, hè? Nee, nee. <laughs> ik heb ge... Ja, zoiets. Oh, nee. zie jij erachter, Roy? Roy het. En dat hebben we dus gehad, maar ik heb hem al een tijdje niet gehoord. Nee? Dus ik roep hem op, als hij nu luistert, bel morgen nog eventjes. Kunnen we meer over, meer over hem te weten komen? Ho Hoe lang zit je nu ongeveer bij de radio? Uh, een paar maanden. Ik zat eerst samen met Roy. En later kwam Pascal, kwam Pas Pascal erbij. Ja. Toen werd het nog. Ik denk vanaf januari is het entertainment for you geworden. Okay. Dus nog niet heel lang is het hoor. Maar we hebben verschillende artiesten gehad. We hebben ook Jeroen van de Boom hebben gehad vorige week. Dus George Baker, Ben Kramer. We hebben eigenlijk Walter Cruz. We hebben allemaal. eigenlijk een beetje mijn oude programma overgenomen. Alleen een beetje zonder de hilarische. Of is het wel een beetje een komiek uh, programma? Nou, nah, valt mee. Ja, valt mee. Ja. We proberen natuurlijk wel humor in te brengen. Maar het is meer de interviews met de artiesten. Veel Nederlandstalige muziek. En uh, ja, de luisteraar kan echt meedoen. Maar doe jij zelf iets met muziek of zeg je even nee? Nou ja, ik, ik heb iets anders, maar ik hou echt van uh, populaire muziek, maar ook echt van gitaarmuziek. Commercieel. Commercieel ook wel, maar ik hou ook wel van gitaar, and rock'n'roll, zeg maar. Daar hou ik ook van, maar we houden het meer op uh, vooral Nederlandstalige muziek. Even voor de mensen die net intunen, of voor de mensen die juist weggaan. <laughs> Je luisterde nog steeds naar Vrijdagavondcafé in Hotel Hoogland. Het is een beetje een ander programma, omdat we een beetje moesten, improv beetje moesten improviseren. Omdat, ja, hij kraakt een beetje, omdat, uh, ja, er was wel een ja, ja. programma, maar geen presentator. Beetje jammer, maar volgende week beter. Dus ja, tot nu toe moet we maar weten. Dus uh, we kregen vijf minuten van tevoren te horen dat we dit... Uh, dus vergeef ons als het een beetje slapgehouder is. Je mag het niet zo zeggen, maar ja, we proberen toch een beetje invulling. Ja. Alleen mijn muziek is ja. zo saai.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 Als fiets ja? ja zo vaak Maar je bent, je bent hier ook op naar de fiets? Nee Vandaag ben ik met de auto Normaal met de trein Maar ik denk als je ben, lekker Je bent 17 en je rijdt met de auto? Nee nee, nee Ik werd gebracht vandaag Maar uh, Als het lekker weer wordt Dan wordt het echt fiets weer En dan ga ik gewoon lekker op de fiets uh, Hierheen Maar uh, Ja nu ik 18 word Ik dacht te denken van uh, Kan ik niet mijn rijbewijs halen Maar het kost nou eenmaal veel geld weet je Dat is het probleem Ja zou je dat graag anders willen zien? Of het. Ja, natuurlijk, het mag voor mij goedkoper. Dat is logisch. Dat zou iedereen wel willen die uh, zijn rijbewijs haalt. Maar uh, ze willen dus het, ja, volgens mij willen ze de, de politiek, de, de overheid willen dus de autorijders auto minderen. Dus ze maken het eigenlijk alleen maar duurder. Ik ja, denk nee, om die reden. Denk ja. jij niet? Nee, ik, ik, ik denk dat soort dingen zou je. Ja, ja. En daar heb ik eigenlijk nog nooit echt over nagedacht. Maar Dirk, denk je zo en zo wel eens na? Oké, 1-0, 1-0 Roy, 1-0. Nee, maar ik begon over het fietsen, want ik, ik zit even op het web te surfen. Ja. En kennen jullie Amanda Pellerin? hoe Is dat Italiaans eten? Nee, Amanda Pellerin, 21 jaar, woont in Zandvoort. En die gaat fietsen voor het Goede Doel, nou, is... Amanda. Oh, volgens mij heb ik haar wel eens gezien. Ze dus kwam een keer langs. Een ja, ik heb het gehoord, ja. Ja, dus je, je kan Amanda sponsoren. En, je zou je komen. nog een beetje geld over hebben, Roy? Je, je bent toch zelf zanger, of niet? Nou, ik zing soms wel eens. Ja, maar... Uh, je hebt toch op de uh, uh, house... Waarom organiseer je dan geen benefietconcert? Zou ik kunnen doen, ja. Nu moet ik even een paar mensen bellen. Dan ga ik nu even een mailtje sturen. Naar wie? Naar Amanda Bellerin. Nee, maar als je zelf in de rol bent, je het doe je ja, mee? Ja, nee, ik doe waarschijnlijk mee, ja. Wat, wat ga je doen daar? De 12 kilometer. 12 kilometer? Ja, valt nog mee. Ja? Ja. Ik ga de 12 kilometer slapen. Oké. Okay. Ja. ja? Ik, ik durf weer te wedden dat ik nog sneller ben dan jou. Ja? Ja. Ik zal daar een wetje opleggen nu. Ja, dat is goed. Doe, je, doe jij een sport? Ja, natuurlijk. Ik zit op een sportopleiding, dus ik doe ik genoeg aan het springen. Oh. Waar? Sios, Haarlem. Dat is naast de ijsbaan. Dat is een uh, opleiding tot sportleider of uh, van, ja, van alles eigenlijk. Dus ik doe genoeg aan sport. Maar hoezo heb je dat gekozen? Hoezo omdat Sios? Hoezo Sios? Nou, omdat ik lesgeven erg leuk vind en ik hou erg veel van sport. Ik, ik voetbal zelf ook en ik geef uh, training aan ja, jongetjes van een jaar of tien. En ik vind het erg leuk om te doen. Training of drillen? Beide. <laughs> Belangrijk dat ze ook een beetje aan conditie doen, toch? Hey, maar maar ik, ik vind het wel grappig. Jullie zijn, komen allebei uit Haarlem. Ja. ja. fietsen hier naartoe om hier. Naar nou, met dit verzorgen. weer. Met Ofzo dit weer. Zo gaan we niet bij, gewoon bij Radio Haarlem. Nou, ik ben hier door een door ook een oude presentator. Van de muziekboulevard, Ronald van Bavelgem. Ja. Dat was een oud collega van mijn vader. Ja. En ik had een spreekbeurt gedaan over de radio. En toen uh, was ik eigenlijk daar hier zo binnen gedruppeld. En toen heb ik ook wel een paar keer bij een uh, paar jingles, soort van rare jingles ingesproken. Nog bij de muur. Uh, bij Zandvoort op zaterdag met uh, Ralf Kras toen nog en uh, Rob Arms. Ja, dat nou, vond ik altijd gewoon leuk. En toen heb ik uiteindelijk besloten om scouting af te zeggen en uh, te komen bij de radio. Oké, okay. maar jullie zijn allebei jongen en wonen in Haarlem. Zetten jullie yep. ook een beetje in van Haarlem of doe je helemaal niks voor de jongeren in Haarlem? Nou, uh, ik Ik wel. heb weinig tijd daarvoor eigenlijk. Ik zit meer met school, met voetbal <laughs> van alles, dus ik... Ja, ik hou me daar eigenlijk weinig mee bezig. Ook al zou ik het zelf willen hoor, dat, dat, dat is het niet. Maar ik heb gewoon weinig tijd voor. hoeveel, hoeveel tijd neemt school in beslag? Nou, sowieso elke week en ik voetbal daarna. Dus de enige dag waar ik echt vrij heb is meer een dom... Nee, ook niet echt. Vrijdag eigenlijk. Nee, ik doe in de zomer en in de winter werk ik bij de Stuifstuif. -Stuif. Wat is dat? Dat is een, een, een, eigenlijk voor Stichting Dok is dat. En die uh, gaat dan met kleine kinderen gaan. Ze knutselen, zo'n is een open podium dan kan je gewoon je talenten laten zien, er is een quiz. Ja, en het is gewoon eigenlijk alleen voor kleine kinderen tot en met twaalf jaar. En uh, van de zomer ben ik er natuurlijk ook weer. En dat dan is hoeveel keer per jaar? Twee keer per jaar. Oké. Okay. In de zomer twee weken en in de winter is het uh, een week. En dit jaar word ik opgeleid tot op presentator daar. Oké, okay, leuk. En dat is van de zomer, zei je? Ja, van de zomer is het weer, in de zomervakantie, in de laatste twee weken. Weinig naar werken, meestal naar het strand gaan. Als jullie hier in Zandvoort naar het strand gaan, waar ja. hebben, gaan jullie de meestal naar het strand? Uh, nou, een vriend van mij die zit bij, bij Camping de Lakens en die heeft een, ja, een privé-strandje. Meestal zitten we daar en anders ga ik niet per se naar die strandtent en dat strand. Maakt mij niet uit. Omdat je er wat mist? Of je... Nee, ik, ik let er gewoon niet echt op. Het maakt me niet heel veel uit. Ja, ik zie meestal bij de strandhuisjes, want uh, we hebben kennissen daar, die daar zitten. Dat is in Amuiden toch? Nee, gewoon hier zo in Zandvoort. O, ook in Zandvoort, oké. Okay. Ja, en uh, daar hebben we twee kennissen. Eentje daar gaan we niet meer zo heel erg veel mee om. Maar de andere gaan we nog wel eens mee om. En daar zitten we dan heel vaak. Maar als je de keuze zou hebben, Zandvoort of Haarlem, om te wonen, ja, dat is zou het... je dan toch in Haarlem blijven wonen? Ik denk het wel. Er is veel meer uitgaansmogelijkheden en zo. Ja, mis je dat hier? ja ik heb gehoord over uh, dat hier zo alle restaurants uh, vroeger willen sluiten zo en alle cafés ja en dan, uh, dan wil ik toch liever in Arnhem blijven wonen. Ah, het is niet zozeer vroeger willen sluiten, ze hebben het is net over dat horeca sanctie. Ben je een beetje bekend daarmee? Nou, dus, ik je, uh, je, je zit, weet helemaal niet wat hier gebeurt. Nou een klein beetje, want ik zit hier natuurlijk ook elke zaterdag met. Uh, met Goedemorgen's antwoord natuurlijk. Ja, ik kan het wel een beetje uitleggen. Dat horeca sanctiebeleid. Dat, is, dat gaan ze invoeren. En dat heeft te maken met. Dat de gemeente zeg maar de touwtjes in handen heeft. Want je moet je voorstellen als. Als een zaak. Dus een, een discotheek. Een overtreding begaat. Dan moet de gemeente. Die moet wel per direct kunnen beslissen van. Wat gaan we doen? Gaan we actie ondernemen of niet? En de reden dat. De, denk ik dat de ondernemers hier tegen, de, tegen dat horeca-sanctiebeleid zijn? Is, omdat, kijk, als ze nu iets doen, als ze nu een strafbaar feit doen, een strafbaar feit, maar als ze nu mensen binnenlaten na drie uur s'nachts, wat niet mag, heeft de, uh, heeft de gemeente niks om handen om hen te straffen. Helemaal niks. Op het moment dat op het, het horeca-sanctiebeleid ingevoerd wordt, kan de gemeente zeggen: ja, oké, okay, jullie gaan per direct een week dicht. Dus. Het is er. voor je spin achter je? Ja, nee, voor een beetje. Ja, jongens, Dirk is een beetje afgeleid. Dus maar ik, ik, <laughs> ik denk dat dat het een beetje is, want jullie, nou, jullie ben jij bekend met uitgaans? Uh, ja, in Haarlem wel ja. Nou, ze hebben nu dus uh, de regels van Haarlem hebben ze naar Zandvoort gebracht. Ja. De uitgaansregels, dus als je een overtreding, per direct dicht of een boete. Ik vind dat het heel goed loopt in Haarlem. Gaan ze hier in Zandvoort toepassen en. De mensen die nu zitten te luisteren zullen hem ongetwijfeld willen vermorgen. Maar ik denk dat het een hele goede regel is als je dat invoert. Want als gemeente moet je wel kunnen zeggen van ja, hou tot hier en niet verder. En dat is nu niet. Maar het probleem is dan ook gelijk. Je zegt dan wel, je moet stoppen om drie uur, Maar stel nou dat alle toeristen dan, die komen dan nog aan bijvoorbeeld sommige mensen... Dan komen s'nachts aan. Die denken zo, ik wil nog een biertje drinken. Ja, maar als je om drie uur s'nachts aankomt... dan ga je toch niet nee. denken dat je nog een biertje gaat drinken. Dan zorg je toch dat je gewoon uitgerust thuis... en de volgende dag kan jij een biertje drinken. Want hier in Zandvoort is alles in de zomer... zeven dagen per week geopend. Zeven dagen per week. Als je het niet gek doet, dan ga je niet failliet. Lukt het gewoon om de winter door te komen... ga je van de zomer weer van start. Ja, en als je aan die regeltjes moet houden... moet je aan die regeltjes houden. En als je dan, ja... Ik, ik vind het een goed feit... Dat, is dat zoiets doorgedrukt is. En ja dat ondernemers nu uh, in opstand komen. Vind ik eigenlijk een beetje jammer. Want eigenlijk snijden ze zich, zichzelf in de vingers. En laten ze zelf zien. van ja Maar het scheelt natuurlijk ook inkomsten denk ik. Ja maar als jij, als jij gaat stappen om drie uur s'nachts. Ja. De meesten zijn een beetje aangeschoten om drie uur s'nachts. Het ja. is niet de bedoeling dat je dan om drie uur s'nachts. Om, om drie uur s'nachts. Kijk. Ja, het is niet zo dat alles om drie uur s'nachts dicht is. Het gaat om vijf uur dicht. Maar om drie, drie uur s'nachts kom je gewoon nee, niet, gewoon niet binnen. binnen. Ja. En ik vind gewoon dat, dat nou, vind ik een goed feit. Dat is ook een van, de een van de standpunten die heel veel politieke partijen hier in Zandvoort over met elkaar in discussiëren zijn. Wel niet. Dat is waar. Maar wel, ik denk dat we het erover ophouden, want we hebben beloofd dat we vanavond geen politiek programma zouden oh, ja, gaan zouden doen. Geen politiek programma. <laughs> dat is heel goed hè <laughs> van ja. Nou, dan misschien nog één dingetje politiek dan. Want... Ja, het is wel belangrijk natuurlijk. Ik, ik Vooral deze de tijd. Hm? Vooral deze tijd is belangrijk. Nou, ik vind. Politiek is wel belangrijk. Ik vind sowieso dat jongeren zich meer moeten bemoeien met politiek. Jullie worden zo om 18. Mogen gaan ja. stemmen. En, maar waarom zou je dat niet doen? Je wordt 18, je mag je stem laten horen. Je, je stem die geldt ook daadwerkelijk. En, maar er zijn heel veel mensen die, die, die worden 18 en die gaan zeggen: Ja, maar ik, ik ga niet stemmen omdat ik vind het dom. Ik vind politiek voor oude mensen. En ja, Politiek is niet voor oude mensen. Politiek is juist voor de jongeren. Mijn ouders stemmen bijvoorbeeld ook niet. Ja, maar waarom niet? Maar ouders zegt zo. Ja, de meeste dingen die ze beloven maken ze toch niet waar. Ja, maar dat is juist het probleem. 80% van de mensen. Van ja, ik ga niet stemmen. Omdat. Ja, omdat wat? Omdat de politieke partijen. Hun een uh, stem niet laten gelden. Of een... Uh, uh, hoe noem je dat? Een... Uh, hoe noem je dat? Ja, dat weet ik niet. hun plan niet... Uh, in, in, zich niet aan het plan houden. Zich niet aan wat zij hebben gepresenteerd. Dat moeten ze ook daadwerkelijk doen. Dus daarom gaan we niet stemmen. Nee, het is juist, het komt juist... Doordat die mensen niet gaan stemmen... komen de politieke partijen aan bod. Die meestal, weet je wel... Die uh, op korte termijn stemmen proberen te werven. Dus die roepen maar wat. Om zoveel mogelijk ja, ja. stemmen bijeen te krijgen. En vervolgens wordt er niks gedaan. Want die kunnen ze nooit waarmaken. Wat ze hebben geroepen kunnen ze nooit waarmaken. Als nou eens al die jongeren gingen stemmen. En daadwerkelijk stemmen. Waarvoor zij staan. En daadwerkelijk in gaan lezen. Waar die politieke partijen voor staan. En dan gaan zeggen oké okay, wij willen dit. Ik denk dat er dan een hele hoop gaat veranderen in de politiek. En dan wel daadwerkelijk dingen gaan veranderen. Dat is waar. Want als je echt gaat kijken naar het programma wat die politieke partijen aanbieden, dan kom je erachter van hé, hey, het is eigenlijk helemaal niet zoveel wat ze aanbieden. En als het niet zo heel veel is, dan kan die verandering er wel doorgedrukt worden. Maar de uh, grotere politieke partijen, ja, die, komen, die profiteren meestal van op korte termijn heel veel dingen uitkramen en dan niks waarmaken. Dus, snap je? Ja. Dus daarom vind ik dat de jongeren daadwerkelijk moeten gaan stemmen. Daadwerkelijk inlezen. Daadwerkelijk kijken. Oké, okay, we willen dit en dit. En dan, dan denk ik dat er wel verandering in zit. Ook in Haarlem, ongeachtbaar. Misschien richt zich daarom meer op jongeren. Het valt me wel op dat er veel jongeren nu worden aangesproken of geactiveerd om te gaan stemmen. Ja, maar als je naar Haarlem kijkt, wat vind je dat er mag veranderen? Op het aanspreken of op het... Uh... Ja, dat is een goede. Het, het, het, ik vind namelijk het meeste... Wat, wat zou jij willen zien in een partij? Wat we, als jij zegt, oké... Okay, die partij die moet... En, en dan heb ik het niet over het verkiezingsprogramma over. Nou, wij gaan voor parkeren. Maar, maar wat zou jou aan moeten trekken in de politiek? Je, je bent 18, je bent ja, 15, dingen, wordt zo meteen 18. Ja. En niet uh, door te zeggen... Ja, nee, maar dat stort me 100 euro op mijn bank. Maar wat nee, ik Nee, zeggen, nee. Wat, wat zeg jij? Ja, oké, okay, als daar politiek over zou... Nou ja, het gaan belangrijkste natuurlijk wat mij aanspreekt... En het maar wat spreekt je aan? Wat. Het is, het is zeg maar de toekomst wat wij voor, voor handen hebben, zeg maar. Over ook uitgaan natuurlijk. Maar wat ze ook met, ik zeg maar, wat belasting willen doen uh, school, scholing. Wat ik belangrijk, een belangrijk punt is, vind, is bijvoorbeeld ook uh, ja, allochtonen en autogromen bij elkaar op een school. Wat ik veel zie, is dat. Bijvoorbeeld, ja, ze noemen het zwarte scholen. Vind ik een beetje een rare naam, maar dat zie je veel. En ik vind dat het wel minder mag. dat, is dat gewoon... op het CIO's? Is dat op... Nee, nee, op CIOS heb je echt alles door elkaar. En dat, ik denk dat dat alleen maar in het voordeel is. Ook in latere, ja. Ja, later, ja, hoe zeg je dat, latere jaren. Ik denk dat het alleen maar belangrijk is daarvoor. Ja, maar die dingen die je net opnoemt, ja. dat, dat zijn eigenlijk een beetje de standaard dingen die waar de politiek al over gaat. Ja en als je dan in zou lezen in die partijprogramma's dan kom je er ook achter van hey, ze hebben ook wel dingen erin staan die mij zouden kunnen boeien maar op dit moment lees jij die, part, uh, die uh, programma's niet op dit moment heb je, uh, zeg je ja, uh, politiek ik heb niet zo maar yep. wat, wat, moet echt, wat moet de politiek inhouden dus uh, even een goed voorbeeld bijvoorbeeld als, als je een Politiek, politiek moet iets zijn. Ja. Je hebt op dit moment, of jij in het algemeen, veel jongeren hebben op dit moment een idee, een beeld bij politiek. Politiek is voor oudere mensen. Politiek is zij. Politiek nou, is dat heb ik niet. Dat heb ik niet. Want politiek is natuurlijk de leiding eigenlijk van een land of gemeente. Dus iedereen heeft ermee te maken. Dus ze moeten rekening houden met de ouderen en de jongeren. Dat vind ik erg belangrijk. Dus ik vind het. Mensen die zeggen ja het speciaal verouderd. Dat is niet waar. Omdat het de leiding is. Het de regering van het land. Dat is eigenlijk politiek. Ja maar, heel veel, ja, maar als, je, als ik met, met iemand ga zeggen. Van ja ik ben naar politiek ingegaan. Ja. Dan krijg je vaak een antwoord. Ah oh, politiek. Ze weten niet, Waarom ben je in politiek. Veel poli mensen in de politiek weten niet eens waar ze over praten. Ja. Of het zijn. Uh, ze doen het alleen maar voor het geld. Nou ten eerste. Dat zolang jij niet in de raad zit. Krijg je er geen geld voor. Kost je ja. alleen maar geld. Tijd is ook geld en bovendien vind ik het ik vind het best wel erg als mensen zeggen van ja politiek zijn, die mensen weten het niet eens waar ze het over hebben. Het zijn eigenlijk de mensen die dat zeggen die niet weten wat politiek is. Ja, en overkomt. die volgen het denk ik ook niet. Anders zou je wel anders oordelen. Nee, maar hoe zou jij die mensen hoe, hoe zou jij die mensen trekken? De mensen die zich niet inlezen als jij zegt oké, okay, nou, wij gaan politiek aan de aan de man brengen. Ja. Wij gaan jongeren interesseren voor politiek. Ja. Hoe zou jij dat doen? Uh, ja, dat is lastig natuurlijk, want uh, met, volgens mij wordt met politiek heel algemeen uh, ja, benaderd, dus iedereen. Misschien moeten ze echt op jongeren, uh, ja, ik zeg maar wat, feesten. Misschien daar iets gaan oprichten daarmee. Iets waar jongeren veel mee bezig zijn, misschien met sport. Nou, dat zal dan misschien iets minder zijn. Maar ik denk dat ze het echt op zulke dingen moeten richten. En niet bijvoorbeeld aanspreken van... Uh, wil jij eens luisteren naar mij wat ik te vertellen heb? Ik zeg maar wat. Maar echt iets gaan organiseren waar jongeren heen gaan. En dan op een leuke manier. Op een manier waarop jongeren denken. Dat vind ik ook leuk. Op zo'n manier iets gaan organiseren. Maar kijk nu heb je bijvoorbeeld twee, drie weken voor de verkiezingen. Mag iedereen campagne voeren? Ja. Heb, zeg, zeg je dan van ja nou. Voer dan het hele jaar campagne. Zorg dat je het hele jaar bijvoorbeeld. Want de campagne, nu is het niet in de zomer. Dus we kunnen niet aan de zomeractiviteiten meedoen. Ja. Zeg jij bijvoorbeeld... nou, ik vind dat het goed is om dan... het hele jaar... Uh, uh, uh, campagne te voeren. En ga, uh, uh, uh, uh, uh, ga... meedoen in de sport of... Ja, ja, dat is dat, het hele jaar. Kijk, vooral zijn ze nu aan, aanwezig, omdat de mensen nu misschien gaan nadenken op wie zou ik nou eens gaan stemmen. Een beetje zwevende stemmers heet dat volgens mij. Maar denk je dat geen irriterende werk? heeft? Denk, als je het denk, weet, ja, dat dan wou dan ik dus net zeggen. Nee, ik denk juist ja, als je het hele jaar uh, op een rustige manier uh, actie gaat voeren en je standpunten hetzelfde houdt, dat je dan steeds, dat je toch luister, of, uh, stemmers vasthoudt. Ik denk dat dat een betere manier is. Want als je steeds andere standpunten gaat innemen... ...heeft het weinig zin, denk ik. Dan hou je geen uh, stemmers vast. Ja, sommige, sommige mensen... ...die doen ook gewoon campagnes... ...ook soms heel soms dan uh, wel... ...in de zomer. Ik heb bijvoorbeeld uh, met een hardloopwedstrijd... Uh, ...stond GroenLinks bijvoorbeeld aan de zijlijn... ...in Haarlem... Maar dan was ik met een hardloopwedstrijd bezig... Uh, Deel dus ze allemaal van die... Uh, van, die weet het, ...van die windmolentjes deelden ze uit... ...en uh, van die petjes deelden ze uit... Maar denk je niet dat je een veel groter publiek... Want nu ben je twee, drie weken aan het campagne voeren. Heel veel mensen die zullen, ja, ze zullen het wel weten. Maar de, denk je als, je als we dat over een heel jaar gaan verspreiden... dat je een breder publiek uh, rijdt... omdat mensen dan het hele jaar mee geconfronteerd kunnen worden? Ja, ik denk van wel natuurlijk. Want, uh, hoe meer, want als je dan overal gewoon een beetje... dan blijf doen het hele jaar door. Dan krijg je natuurlijk veel meer mensen... die gaan dan zich meer interesseren van... Wie zijn hun eigenlijk en wat, de, wat zijn hun standpunten en uh, dan lees je dat? En uh, bij de anderen die gaan dan echt op het laatste moment blijven pushen. Dan maar denk hoe, eens, hoe, zou, hoe zou jij de jongeren benaderen? Hoe, hoe, hoe zou jij jong, politiek aan de man brengen? Voor jongeren, en dan heb ik het tot 30 jaar. Nou, gewoon um, een beetje um, met sportevenementen bijvoorbeeld aanwezig zijn, ook in de zomer. En gewoon um, een beetje flyeren. En gewoon uh, vertellen ja, wat doen, je standpunten dat doen we zijn. We al. Ja. Maar niet, uh, maar niet in de zomer bijvoorbeeld. In de zomer dan zijn juist de meeste sportactiviteiten. En dan zou ik gewoon denken... Kom ook eens opdagen. Maar ja, dat zie je dan weer niet. Maar? Wat, wat, wat zou de politiek voor jou moeten doen... om zich voor jou te interesseren? Zou het net zoiets als politiek at Nuff? Ja, misschien wel. In, in een café? Politiek. Waar jongeren ook inspraak mee hebben, denk ik. Ja, Zodat jongeren mee mogen praten... wat zij belangrijk vinden. En misschien kunnen de politieke partijen ook daar meer aandacht aan bieden. Dat zij weten, jongen willen dat in het algemeen dan. Hè? Mm -hmm. Dus wij willen daar meer aandacht aan bieden. Misschien is, helpt dat ook wel. Ja, zou, zou je het ook doen in een café? Ja, nee, niet echt in een café. Want dan mogen niet uh, bijvoorbeeld... De jongens van mijn leeftijd, die mogen meestal niet in een café nee, binnen, maar je mag ook nog maar, niet stemmen. Nee, maar de, de, de sommigen... je mag wel naar binnen om uh, vragen te stellen. Absoluut. Ja, dus in principe zou ik het niet echt in zou ik het bijvoorbeeld in een zaal doen. Want in een café, daar mogen bijvoorbeeld jongens van mijn leeftijd mogen daar niet eens naar binnen. Dus zou ik bijvoorbeeld in een zaal doen en dan de vraag gaan stellen. Want dan kunnen gewoon jongens van mijn leeftijd, die mogen dan ook naar binnen. Normaal dan. Maar de vraag is: trekt het dan mensen? Zou het dan niet een beetje saai worden? Als je het echt niet een zaaltje gaat doen en dan. Uh, dat gebeurt ook wel, maar ik denk dat het uh, ja, toch een beetje een beetje saai wordt. Dan dat trekt het niet. Ik denk een café is toch een uh, gezellige sfeer. En denk, ik, op dit moment denk ik toch, het lijkt me toch interessant om daar, uh, ja, om te kijken hoe dat gaat Eerder dan in de zaal. Maar we, we gaan nu wel heel erg. Uh, ja. We gaan nog even naar muziek luisteren. Ik heb een goed idee. Ik voel mijn lichaam trillen. Als ik je daar zie staan, lachen naar een ander, wat doe je mij toch aan? Heb je soms je wonder, ik jou zo pijn? Iedereen maakt fouten, waar zouden we anders zijn? Maar in schaar. Maar net voor ik me omdraai. Pak jij me plotseling aan. Je blik me met een glimlach. En verhuis zet zag mijn na. Ik neem je in mijn armen. Ik zie. Soms zit hier ook nog Yvonne. Oh ja, Yvonne Roosendaal. Ja. Maar uh, met Rudy. En uh, natuurlijk Dirk. En natuurlijk Roy. Nee, <laughs> ja, mijn bijnaam is Kleine Roy. hoort Floris op de achtergrond natuurlijk. Ja, Kleine Roy hè. Wisten jullie trouwens dat Zandvoort de hoogste percentage van echtscheidingen had? Ja. Ja. Nee, echt. Ja. Derek, is, daar, is daar een reden voor gevonden? Nee het, is nee, het is echt zo. Zandvoort is nee, het ook percentage van echt scheiding. Ja, maar staat er ook niet bij dat uh, Dirk het meest is? <laughs> nee. Of staat dat er niet bij? Nee, nee, nee, nee. Oh, ik krijg gelijk commentaar van Floris. Nee, ik zeg niks. Maar, um, oh. Een klein beetje bekende Nederlanders. Een klein beetje. Bekende Zandvoort is ook. Be bekende Zandvoort is weer een ander verhaal. Nee, is dat zo? Ja. Jeroen van de Boom is er eentje, hè? Nou, ik ken hem niet persoonlijk. We hebben aan de telefoon gehad, natuurlijk. En hij heeft natuurlijk een uh, restaurant of wat, is het? een café gehad uh, vlakbij de studio. En uh, ja, had er wat over verteld. Uh, ja, dat is voormalig Club Jade. Die is Club Jade heet dat? Oké. Okay. Ja, ja, <laughs> wat? Oké, okay, nou ja. Ik heb trouwens nog een leuk verhaal. Ik was vandaag in Amsterdam. En je hebt daar een, uh, een platenwinkel. Ik, dat is er nog nooit geweest. En dat heet Concerto. Ik weet niet of je dat kent. Dat is in Amsterdam. Platen. Platenwinkel. platenwinkel. Platen. Dus ja, LP's, maar ook cd's. En, uh... Maar dat is zo groot. Ik heb nog nooit zo'n grote platenwinkel gezien. Je hebt uh, ja, wel drie kamers. Je hebt nog een kelder. Je hebt nog een... Een soort uh, vierde. Met niet normaal hoeveel cd's. Oh, ik denk ik wel weet waar het is. Bij de Utrechtse straat daar. Ik heb echt geen idee. Vlakbij zo'n gracht is het. Het is vlakbij een gracht. Ja. Maar in Amsterdam heb je er nou eenmaal veel. Veel ja, grachten. Ja, ik denk dat dus... ik wel weet wat je bedoelt. Maar uh, ja, moet je eigenlijk maar eens kijken. is ook een aanrader. Het is echt een leuke winkel. Ja. Het, is, het is echt jammer dat ik er zo lang uit ben. Dat is niet gewoon mijn eigen bron. Want normaal heb ik zo'n kastje hier. Ja. Ik, weet je wat Giel Belen altijd Ja, hoor. ja, ik snap het. ja. ja. ja. Oh, nee. Nou, vertel. Nee, en dat nee, heb nee, je ook? Nee, nee, nee. Wat, hè? En dat heb je ook? Dat had ja, ik. Die, die had ik. Oké. Okay. Dat was wel grappig. Nee, het is een beetje, ja... Ik ben niet zo heel goed in improviseren, maar het moet maar eventjes. Ja, nou, ja. ik heb samen met de lamas op het podium gestaan. Toen moest ik ook improviseren, wat niet erg goed ging. Ja. Bij de lamas? Ja, bij de lamas. Ja. Wat? wat heb jij bij de lamas gedaan? Ja, ja. Nou, ik was uh, voor mijn verjaardag naar de lamas toe. Ja, ja, samen met een vriend van mij. Ja. En uh, toen uh, vroeg ze op een gegeven moment iemand uit het publiek. Dus ik denk voor de grap, ik steek mijn hand op, ik word toch nooit uitgekozen. Ja. En uiteindelijk zei ze, ja jongeman, kom jij maar eens naar voren. <laughs> dus ik zo, ik? Ja, jij daar. <laughs> dus toen stond ik samen met um, Ruben Nicolai en samen met Jeroen van Koningsbrug stond ik op het podium. En toen moest ik allemaal geluidjes nadoen. Maar als ze ja, ja. hun een geluidje vroegen, was ik meestal twee seconden te laat. Dus dat was een beetje te laat geluidje steeds. Leuk. Ja, dat was hartstikke leuk En ja, dat was, waar was dat? Caprera? Ja, Caprera en mobiel ja, ja. ja, ik ben ook een geest hebben jullie, maar, maar jullie zijn zo, hebben, hebben jullie een eigen mobiele telefoon of niet? Ja, ja. Of wat anders? Ja, ja. Nu, nu komt dat, dat knopje hier van, super saai, <laughs> niet? Dan hebben jullie een mobiele telefoon? Ja, ik ja. heb een Hoe betalen jullie die? Ja, ik heb hem gewoon in één keer gekocht bij de kijkshop <laughs> <laughs> Maar ik had hem betaald van het geld van mijn krantenwijk Heb of heb je prepaid? Prepaid Hoe betaal je die? Uh, meestal van mijn krantenwijk van je kranten. Wijn. Ja. En je nee, een mobiele telefoon? Ja. Hoe betaal je die? Nou, ik, we hebben een abonnement op, uh, op de zaak van mijn vader. Dus dat is uh, een stukje goedkoper. We zitten hier met een verwend mannetje. Kerel. Kerel. Is het meteen verwend, jongeman? Heb je je vader van zaak? Ja, belettering is in Haarlem. Studio Nicola. Ik mag eigenlijk geen reclame doen, maar ik doe het toch. En uh, ja, eh. daar doen we het eigenlijk op. <laughs> Studio Nicola. Ja. uw belettering. Nee mm. ja, hoor, maar mag mag mag mag mag mag uh, wie hebben we nog meer? Wie hebben we nog meer? Van wat? Ik heb geen idee. Nee, maar... Het staat op de. Ja. Hoeveel mag je bellen? Hoeveel ik mag bellen? Nou, ja. Heb je een limiet of uh, nee, ik bel heb je niet gewoon tegen. een hele dag, Nee, nee, nee. nee uh, ik blijf altijd netjes binnen mijn abonnement. Maar wat is die abonnement? Geen idee. Ik zou het vertellen, ik noem geen namen, maar iemand, ken iemand die resant wordt en die belt ah, soms wel. Ah, nee, nee, nee, nee. Ja, die ken ik ook, oh. maar. Uh, een meisje uit het antwoord. En die belt soms wel eens gewoon 200 euro over de ABO heen. En die belt gewoon ook gewoon midden in nou, de les. Ik wil niet iedereen over één kant scheren. Maar we, we rijden wel eens met de trein. En dan je hebt tegenwoordig van die stiltecoupés ja. ja. Als je daar ziet hoeveel jongeren daar aan die telefoon hangen en bellen. Nou zou ik wat, te... bet wat betaal jij gemiddeld per maand aan je telefoon? Uh, niet veel. Meestal, uh, soms je niks hebt abonnement in. of prepaid? Prepaid. Ja, ja. Ik betaal meestal maar twee keer in de, een ma twee keer in de maand betaal ik, uh, 20 euro voor mijn telefoon. Oh, van valt naar mij. En jij? Ik denk ook oh, het is rond de 20 euro. 120? Nee, rond de 20. Rond euro. 120, nee. Ja. nee in een stiltecoupé, nou je het erover hebt. En mijn vader was, in een, uh, was bijvoorbeeld in een trein. En dat uh, is niet bijvoorbeeld, maar het was echt gebeurd. Mijn vader zat in een trein in een stiltecoupé. En de conducteur ging naast hem zitten en die ging gewoon even zitten bellen. Dus mijn vader zegt echt... Ja, maar een conducteur heeft een uitzonderingspositie. hè? Ja, maar niet in de stilte coupé. Als je daar gewoon voor je rust is, kan je best goed de coupé verder lopen. Maar uh, ging hij gewoon daar zitten en zei mijn vader wat. Want dan werd hij boos. Toen zei ze, maar kijk eens wat er staat: stilte coupé. Maar uh, wie en wat bel jij gemiddeld? Bel je, gebruik je hem alleen om naar je moeder te bellen? Of vrienden, vriendinnen, SMS je veel? Uh, niet veel, maar ik doe het wel. Ja, en jij? Ja, ik ben gewoon met vrienden, familie, eigenlijk alles. Ik heb niet bepaalde groepen of zo. Ik, ja. Werk je al? Nee, op dit moment niet. Gewoon je tijd niet. voor. Je krijgt de telefoon van je vader en je werkt niet? Nee. nee, ik heb gewoon weinig tijd voor. Ik, ik, loop, wel, ik loop wel stage. Ja. Dus dat, dat heb ik al verteld. Dat is dat, uh, via mijn school uit eigenlijk ook het Dus die training geven wat ik doe. Ja, ja. En... Uh, ja, ik zoek eigenlijk op zich wel naar werk, alleen ik heb gewoon weinig tijd ervoor. Dus ik moet het eigenlijk. Uh... Ja, ik krijg toch binnenkort studiefinanciering, weet je wel. Dat ken je waarschijnlijk wel. En daarvan moet ik het eigenlijk dan wat doen. Hoe oh, lang nog dat nieuws? Uh, nog drie minuten, zeg maar. Oh. Iets korter nog? Blijf we hebben nog maar... even de tijd. Ja, natuurlijk. is nou, praten yeah. Oh, heren. Lekker. Hoi. Oh. Strafpunt. Oh, ik heb een strafpunt hoor ik net. Ja. Yeah. Dat is het 1-1, uh, sorry. <laughs> Want dit was net al één punt voor mij, namelijk voor Deren. Dus 2-0 dus. Ja, oh, nee, 1-1. Ja, 1-1. En dat was onze gastpresentator. Het gaat eventjes uh, heel gezellig hier. We, hebben, we krijgen visite, mensen. Ja, uh, en we gaan nu een gezellig muziekje draaien van Pauw de Leeuw.